Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Goedemiddag, ik ben Biem Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Moet iets gebeuren met het rapport over de fraude met de kinderopvangtoeslag... ...vinden partijen in de Tweede Kamer. Dit is een heel ernstig falen van de kern van je rechtsstaat. Dat de overheid gewoon... Als wat machines hier die levens van mensen heeft geruineerd. Dat is gewoon feitelijk wat er is gebeurd. Een onderzoekscommissie kwam hier vanmiddag met een vernietigend rapport over de hele affaire. Duizenden ouders werden onterecht weggezet als fraudeur. Moesten geld terugbetalen en kwamen soms in grote geldproblemen. Belangrijkste is nu eerst dat die ouders goed worden geholpen, vinden de meeste Kamerleden. Tot op de dag van vandaag zitten ze in de ellende. En dat, is, dat moet de politiek zich ook aantrekken. Dat dat veel en veel te lang duurt. Maradona mag niet worden gecremeerd, heeft de Argentijnse rechter bepaald. Zijn lichaam moet bewaard blijven voor DNA-onderzoek. Voor het geval dat nodig blijkt voor een vaderschapstest. Voor zover bekend had Maradona vijf kinderen. Maar er zijn nog zes anderen die beweren dat hij hun vader is. Er liggen inmiddels meer dan 2000 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Afgelopen dag steeg het aantal opnames. Ook op de IC's liggen meer mensen... Er kwamen bijna 13.000 nieuwe coronabesmettingen bij. Maar die cijfers zijn een beetje vertekend omdat de computers bij de GGD de besmettingen deze week niet helemaal goed doorgaven. En dan is er nog een vreemd filmpje opgedoken uit Den Helder. Een man die geen mondkapje op wil doen in een supermarkt wordt hardhandig de zaak uitgesleept door een beveiliger. Hier hoor je de man en de beveiliger discussiëren. De man zonder mondkapje deed heel koppig. Hij ging op de grond liggen toen ze vroegen of hij weg wilde gaan. De supermarkt zegt dat hij zich misdroeg, maar dat de beveiliger ook wel heel lomp deed. De supermarkt biedt excuses aan. Tegen de beveiliger worden passende maatregelen genomen. Het weer, het is droog en het is alles behalve koud voor december. Morgen is er geregeld zon. Blijf vrijwel overal droog en het is een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Op de A10 bij Knopend Nieuwe Meer staat een file van 3 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten richting Knopend Komplein. De oorzaak is een spoedreparatie en daardoor is de rechte reisstrook dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Kerst, ZFM. Yes. Dit is Kerst met ZFM, met menu de Muziek Boulevard. Oh. time It'll nearly be you don't need a deal like a picture friend by her You. Giddy up, kiddy up, kiddy up, let's go. Let's look at the snow. We're riding in a wonderland of snow. Giddy up, kiddy up, kiddy up, it's clouds. You're swollen, your hands. We're gliding along with a song of a wintry fairyland. Are you so nice and rosy yeah. yeah. because comfy, comfy, yummy? Zet je radio onder de kerstboom. En zet hem op DFM. DFM. Ik denk wel eens aan Monika, die woonde in de straat op nummer 7. Van school en niemand wist waarof ze was gebleven. De meester zijn door zijn nogal problemen met haar moeder en haar vader. En Monika, die Zoek nummer zeven Dat was het huis van Monika Maar niemand wist waarof of ze was geleden We vonden het wel spannend Want we zagen dat het rolgordijn nog dicht was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 Antes del desayuno fumaba muy laag, que te pasaba el humo. Y ahora en esta guerra no gana ninguno. Si me preguntas, nadie te nee culpa. A veces los problemas a no se le juntan. Déjame hablar, porfa, no me interrumpas. Si te hice algo malo, entonces discúlpame. La gente te lo va a creer. Actúes bien en ese papel, baby. Pero no eres feliz con él. true Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Bij de komende Tweede Kamerverkiezingen kunnen alleen mensen van 70 jaar en ouder hun stem per post uitbrengen. Volgens minister Ollengren is het praktisch onmogelijk om ook jongeren die mogelijkheid te geven. Het harde rapport over de kinderopvangtoeslagaffaire moet consequenties hebben. Maar het belangrijkste is dat de gedupeerde ouders nu zo snel mogelijk worden gecompenseerd. Dat vinden nagenoeg alle partijen in de Tweede Kamer. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanochtend 12.844 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. En dat zijn er ruim 1500 meer dan gisteren. De cijfers zijn vertekend omdat eerder deze week 6000 positieve tests niet zijn meegeteld door vertraging in het GGD-computersysteem. En die zijn nu wel meegeteld. Het weer, vanavond neemt de bewolking toe, morgen periode met zon en dan blijft het droog, het is opnieuw zacht.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 my sleigh tonight ride off red nose reindeer. dear they really take you can't you see ride off red nose reindeer. dear you go down in history ride off the de red nose reindeer. zet je radio onder de kerstboom <tries> Zet hem op VFM! Steve. with GFM GFM hele fijne dagen It's Christmas time There's no need to be afraid